Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is veel te druk in de trein. Dat soort berichten krijgt reizigersorganisatie Rover steeds vaker. Klachten over drukke treinen waren, sinds, waren er sinds corona nauwelijks meer, maar de laatste weken nemen ze weer toe. Riskant, zeggen epidemiologen tegen de NOS, want straks gaan de scholen deels open en dan wordt het nog drukker. De NS is niet van plan om langere treinen in te zetten. Dat zou een verkeerd signaal geven, vinden de spoorwegen. Cafés, restaurants en hotels klagen de overheid aan omdat ze nog steeds niet open mogen. Omdat het kabinet ons links laat liggen geen enkel perspectief biedt... ...en het ook mentaal voor vele ondernemers en hun personeel op is... ...en daarom deze gang naar de rechter. De horecavereniging wil zo afdwingen dat de tap eerder open mag... ...en er een beter steunpakket komt voor de horeca. De politie heeft zeven mannen opgepakt die bijna 300 e-bikes gestolen zouden hebben. De verdachten stalen een fiets en gaven die een make-over zodat ze hem weer door konden verkopen. Agenten kwamen de mannen op het spoor dankzij een lokfiets. En een bijzondere landingsbaan in het Amerikaanse staatje in New Hampshire. Sinds dit weekend landen vliegtuigjes daar op een groot bevroren meer. Kan niet elk jaar, want het ijs moet overal minimaal 30 centimeter dik zijn. We won't drive our trucks out here zonder at least 12 inches ijs. Uh, we have 9 inches here... 12 over hier, 10 down hier, we don't open. Not until we're even everywhere. Last year we did not open. Want toen was het ijs niet overal dik genoeg. Nu is het 50 centimeter dik en kunnen de vliegtuigen dus landen op het meer. Voor de piloten is het trouwens soms wel alsof ze zich op glad ijs begeven. Um, ijs is slippery. <laughs> uh, we get that a lot from the pilots. Um, weirdly enough, it's like they weren't expecting it to be slippery. En dat maakt het best een klus om veilig te draaien en te stoppen. Het weer nog best wat bewolking is er. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of zes. Morgen ook bewolkt, maar tussendoor is er ook zon. Het is zacht met 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N508 Rustenburg-Alkmaar staat bij Alkmaar Noord een file van 2 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Willem de Waard uh, bij Zwaardvis bij Radio Kapelletijd. Al voor zaterdagmiddag tussen 12 en 2 al. Toen hij uh, Moriska, leerling van Vondveeg, ging interviewen. De singles vliegen als uh, warme broodjes over de toonbank heen. Nou, dat was het ook wel. Want Hurry Home, dat uh, is er. Uh, niet, die heeft nu nog niet eens de kans gehad om uh, een paar keer gedraaid te worden. Of ze stonden alweer met een nieuwe klaar. Openly Remember is uh, de laatste single van Von Vee uit Amsterdam. Welkom in dit uh, tweede herhalingsuur van uh, Alternative FM. Waar we uh, de singles herhalen of de nummers herhalen vanaf de donderdag. Maar nu met telefoongesprekken. Lanik. we, are, there we stand, Drowning our feet in the sand. The salty smile makes me think of you And I'm glad that you are here too Here we are, there we stand Birds below us, your hand in my hand The wind takes my thoughts away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 Zou je zeggen, heten ze Sister Sunflower... maar uh, ze noemen zich toch echt Zuster Zonnebloem. En het uh, nummer wat je hebt uh, kunnen horen is Out of Control. Uh, komt uh, van uh, ja, een EP. Déjà. Vu, al gezien. Het was ook een uh, legendarische titel van... Crosby, Stills, Nash en Young, geloof ik. En uh, daar hebben ze het, denk ik misschien een beetje vanaf gekeken. Nick hoorde je dan voor met Hand in Hand of Hand in Hand. En we gaan nog even twee nummers draaien... En de eerste is een Nederlandstalig werkje van eigenlijk een cineast van huis uit. Maar hij heeft dit toch toevertrouwd aan het video of hoe je het maar noemen wilt. rond en in een droom. In een droom zag ik dit straatje. Ik ken de huisjes en de gaten in de weg.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 Nog nooit zo'n pijn gevoeld. Wide open like a mad boo, my eyes are wide open as we lose control. I felt the breathing of the animal, trick me like a booty call. I felt the breathing of the animal, trick me like a booty call. Ze hadden een hele goede plugger achter uh, Ja, Die pluggers uh, die kennen wij ook. Die hebben, zijn verantwoordelijk geweest voor veel live optredens hier bij Alternative FM. Maar uh, goed, dat komt vanwege die lockdown. Zal dat wel even wat minder gaan? Kafka met Boedicol. En uh, ze staan op het verlanglijstje uh, om uh, hier langs te komen. Hoor. Dus dat uh, is een van de dingen die, uh, die erop staat. Vaak daarvoor met in een droom. En het uh, bracht de tijd op uh, iets later dan tien voor half uh, tien. Maar dat gaat er nu toch echt uh, van komen. Want uh, het was uh, vorige week. Aan het eind van de week uh, zo van hallo hier aarde En er gebeurde dus helemaal niks. Terwijl er uh, een reset was uitgeoefend, uh, uitgevoerd. En dat had veel verstrekkende gevolgen. Want de telefonische interviews die gingen wah, wah, wah, niet door. Maar uh, niet gedreurd. We hebben een herhaling. En die herhaling is vandaag uh, live. En dus kunnen de telefoongesprekken wel plaatsvinden... En aan het telefoon hebben we Gijs van der Krol van Portland Row. Goedenavond. Hey, hey Ja, ja nou lukt het wel. Het is gelukt. Ik ja, je, ja, ik hoor je luid en duidelijk. Dus wat dat gaat, oh. gaat het helemaal goed. Um, goed, uh, even over jullie. Want uh, jullie zijn de tweede Alkmaarse band vanavond. Want we hadden net uh, Doortje van de Berg ja. van de Three Point Landing in de uitzending. Dus uh, die moeten jullie denk ik ook wel kennen. Ja, ik heb er wel van gehoord. Wel eens van gehoord. <laughs> nou, ik zeg: God! Het schiet lekker op. Charmless Eye heb je zeker ook van gehoord of niet? Welke, welke... Charmless Eye, heb je daar ook van gehoord? Komt ook ja, uit partijen. Ja, we kunnen elkaar niet allemaal. Nee, er wel oh, pum pum in de wondergang. Ja, nou ja, goed, maakt niet uit, maar de de Alkmaarse muziek zien, uh, begin ik nu zo langzaam dat ook een beetje door, door te krijgen. Dus het uh, gaat wel de, de goede kant op. Uh, even over jullie, want uh, ja, jullie hadden uh, jullie hadden al een single uitgebracht die is uh, door uh, iemand uh, gespot. Van ja. uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf. Uh, uh, Kirina ja. Gijssen die heeft uh, alles een keer meegedaan. En uh, houdt zich nog op de achtergrond uh, met ons bezig. Als het gaat om uh, muziek spotten. Ja. En daar zaten jullie dus ook bij. En even ja. nog van uh, die vorige single. Mag ook weer over? Friends. Ja, Friends, ja. Yeah. Friends. Die, die bedoel ik. Ja, die gaat eigenlijk meer over, ja, uh, dat je vrienden hebt, kan je ze wel of niet vertrouwen. Dat is eigenlijk ja. de trekking van, uh, van nou, het nummer. Nou weet ik het weer. Ik heb ook, uh, naar, ja. ik heb ook zitten luisteren vink op die zaterdagmiddag, uh, toen jij bij uh, Willem in de Uitzendingen was. En uh, daar heb je ongeveer hetzelfde verhaal uh, verteld eigenlijk. Ja, klopt, helemaal. Ja, ja. Uh, even over, over jullie, want, uh, ja, want, ja. want uh, hoe, hoe zit het nu? Want zijn jullie nou kort bezig of zijn jullie al wat langer bezig? Nou, de band is ontstaan ongeveer de helft van 2017. Zijn we begonnen? Ja. En, uh, ja, dus, uh, en in deze samenstelling, want we zijn uh, uh, met Peter begonnen, de nieuwe bassist, in 2019, begin ja. 2019. Dus deze samenstelling is ongeveer twee jaar bij elkaar, tweeënhalf jaar. En, uh, maar vanaf 2017 zijn we bezig. Oké, okay, dus, dus, dus, dus het is al een, een redelijke. Uh... ...op elkaar ingespeeld bent, kan ik hier doen. Ja, dat is zeker. Ja. Zeker goed op elkaar ingespeeld en dat gaat uh, hartstikke lekker. Ja, uh, zijn er al uh, wapenfeiten te melden van, van jullie uit het verleden? Nou ja, we hebben wel wat dingen gedaan. We hebben uh, Jazzwist Val in Bergen gespeeld. We hebben op uh, Victoria meerdere malen gespeeld. een mm. stuk natuurlijk zeven keer, die Victoria ook maar. Ja. Uh, ja, wat, wat kleinere festivalletjes en natuurlijk bezig geweest met, met het album uiteraard. Ja, uh, dat bedoel ik, een materiaal ook, uh, dat uh, hebben jullie... En wat radio performances ook in radio, lokale radio's, optredens, heb ook al gedaan. Ja, ja, ja. Is dat, ja. Uh, want uh, ik kan, ja, weet je, uh, er zijn een aantal bands, uh, bijvoorbeeld de Bohems uit Den Haag en ook Temple Renegade, ook uit Den Haag. Die hebben op een gegeven moment uh, gedacht, weet je wat, we gaan ook eens even kijken of we het een beetje op een akoestische wijze kunnen doen. Hebben jullie dat ook ja. uh, gedaan? Ja, dat hebben we gedaan. Twee jaar geleden hebben we dat gedaan uh, bij lokaal radiostation uh, Schagen, mm. uh, Noord-Holland FM. En daar hebben we eerst een, een akoestische set gedaan van een uur lang. Mm. En dat lieten we ja, ook horen waardoor we geïnspireerd waren. Dus mensen die ons uh, bezighielden en we speelden ons eigen materiaal. Ja. En dat hebben we een jaar later nog een keer overgedaan. En toen hebben we versterkt, zeg maar, gespeeld. Ja. We dat, uh, heeft dat, uh, heeft dat dan teken. toch ook uh, een bepaalde voorkeur? Want camera, ja, jullie zijn in, in iets wat steviger bent, dus jullie willen natuurlijk ja. knallen op een, een podium. Ik vind het allebei heel leuk, maar volgens mijn persoonlijke voorkeuring, ik denk de meeste van de band ook wel is toch wel om live te spelen, om, om versterkt te spelen. Daar komt, komt de band ook wel het beste in kracht naar voren. Ja, dat zal nu even lastig gaan denk ik. Ja, dat is nu moeilijker. Uh, wat je nu kan doen, ja, wat de meeste bands doen, is uh, toch uh, live gaan streamen. Hè. Dat hebben we een tijdje geleden ook gedaan. Ja. Uh, vanuit uh, vanuit Opmaar is het ook geweest toen we uh, uit, uit, uit een uh, uit een popzaal of, of wat dan ook. Uh, dat was een podcast zeg maar. Ja, dat... Een popzaal bedoel ik. Ja ook. Nee, ja? dat was geen popzaal toen. Nee? Dat was toen zeg maar een lokaal uh, waar het uh, door uh, gestreamd werd. Hmm. En uh, ja, dat, dat was hartstikke fijn om te doen, om weer lekker te kunnen spelen voor het publiek. Dus dat is het lekkerste wat je kan doen natuurlijk. Ja, ja ik, ik kan me vorig jaar nog herinneren dat, uh, dat er op een gegeven moment 30 mensen naar binnen mogen. Die moeten dan ergens ja. gaan zitten op een krent. Staat daar een een of andere snoeiharde band te, te spelen en je kan niks doen? Ja, nee. Dat, dat is minder, ja, natuurlijk. Het is niet leuk om voor een klein groepje te spelen. Maar ja, je moet gewoon alles schepen en gewoon lekker spelen. Ja, ja. Die kan je niet doen. En hopen dat er betere tijden weer komen. Dat we weer uh, voor groot publiek mogen gaan ja. spelen. Dus, uh, hoe zit jij daar als mens in, denk je? Uh, gaat dat lukken? Ja, nou, ik denk wel dat het gaat lukken. Ja. Ik ben wel sowieso positief ingesteld. Dus, hmm. uh, het, het, het zal nog een tijdje duren. Maar ik denk dat we er allemaal wel naartoe gaan. En dat we nu wel heel erg ook... Uh, gezocht wordt naar manieren om, om weer te kunnen optreden en festivals weer te laten beginnen. Dus, ja, ja, zoiets als, ja, zoiets als wat Guido Weijers, Guido Weijers heeft gedaan van de week, uh, ook een zaal. En ja. dat je dan op een gegeven moment getest kan worden en dat je binnen mag uh, komen, zoiets. Ja, precies. Ja, nou, zoiets ja. Dat ja. zou een heel goed voorbeeld kunnen zijn. Ja, ja. ja um, goed. Uh, uh, nou ja, dit, dit is geloof ik alweer de tweede single of de derde single van, uh, van het uh, nieuwe... Nee, met... de, de is dus de eerste single is eigenlijk Friends, die, uh, ja. die, die, die zo'n poosje nu uh, eruit gaat ook mm. erg goed, die uh, gaat lekker. En B-Song hebben we eigenlijk toen in, uh, ook in het vorige interview, uh, ja, ze wilden natuurlijk een beetje contrast horen wat we doen, nou, Friends en B-Song zijn twee contrasten, zeg maar, van de album. Mm. En ja, dat, dat, dat uh, is ook wel een nummer wat erg, uh, ja, in onze uh, lijn ligt, wat we doen, dus ja. we willen um, het op laten horen. Ja, want je, je hebt het over een album, komt er een album uit, uh, van Portland Row? Er is al zeker een album uit en die ja. is al te vinden op Windows, Spotify en op meerdere streamdiensten. En uh, via onze site dus die is die ja. al uh, volop gaande en volop uh, hoorbaar. Ja, uh, dit is ja. dan uh, van 2020, uh, om erbij. Uh, nou, hij is ja, ja, het einde van 2020 opgenomen. Oké. En het begin van 2021. Dus eigenlijk valt hij nog onder het album van 2021. Nou, <laughs> ja, ja. om het even lekker... hij zet hem... Ik denk dat hij net een anderhalve maand echt uit is. Ja. En, uh, en nu is volledig gedraaid wordt op Spotify, et cetera. Ja, uh, Willem die had het op een gegeven moment ook over de naam, Portland Row. Ja. En waar komt hij vandaan eigenlijk? Nou ja, goed, wat ik, dat ik uh, tegen hem ook al vertelde, ...ik uh, zocht een goede en een lekkere naam voor de band die ook nog een beetje betekenis heeft. En uh, lekker in de, in de mond ligt. En Portland Row is een straat in Ierland. Uh, Ierland, uh, ja, daar heb ik wel wat mee, omdat er veel goede bands vandaan komen. en uh, dat is blijven hangen, zeg ja. maar als binnennaam. Ja. we allemaal wel lekker. Je... En, uh, onze, drummers, onze drummer Steven is ze zelf ook geweest. Dus ah, je, ah, ja, oké. Okay. Uh, <laughs> aanwezig is geweest. Uh, is, het, is het ook zo dat je jullie een beetje uh, laten inspireren door die Ierse muzikanten? Ja, ik, ik kan maar één ja. hele grote groep uit Ierland uh, uh, voorhalen. Dat is YouTube natuurlijk. Bijvoorbeeld. Nou, ja? ja, goed. We hebben allemaal onze eigen inbreng. We hebben allemaal, komen we van alle kanten af. Uh, ik bedoel, uh, René die komt weer een beetje uit de metal. Uh, ik kom meer uit, uit de pop Rock-achtige uh, kant en, uh, en Steve en, uh, en Peter ook. Ja. En ja, dus we hebben allemaal onze eigen invloeden, maar we hebben ook wel dingen die ons uh, ja, binden. Dat is YouTube en dat is Pearl Jam en dat zijn bands. Uh, Wettle Chili Peppers die, die allemaal uh, zeg maar, ons verbinden. En daar komt onze stijl een beetje onze eigen stijl naar voren. Ja, nou zullen we hem dan nou maar draaien, B-song of bass song Ja? Like B-song. B-song. Ja, ik zei het dus wel goed in de eerste instantie. Ja, B-song. Ah, oké, okay. oké. Okay. Hier Sportledroe ja. uh, met de laatste B-song. Dancing with someone wat dingetjes gedaan in het verleden... in de buurt van Rotterdam. Sterker nog, in Rotterdam zelf. Dat heb ik allemaal van huis uit kunnen doen, hoor. Eerlijk gezegd. Recensies schrijven voor de popunie in Rotterdam. En zo kwam ik ook op die manier... in aanraking met de muziek van Kalulu. Oftewel, in het echt heet ze Marinka Stam... En dit is haar laatste single. Uh, die is ook al van, uh, nou, ik denk anderhalve week oud. Uh, Don't start now. En daarvoor worden we de mannen van Portland Row uit, uh, uit Alkmaar. Uh, weer toegekomen aan een interview. Uh, dit keer uh, met Jacob van Galen van Floodlines. Goedenavond, Jacob. Ja, ja. ja. Goedenavond. ja uh, ik zeg het goed hè, Floodlines. Ja, klopt. Ja. Even over uh, jullie band. Uh, Omschrijvend het is in het kort... Ja, nou, we zijn een, een groep vrienden eigenlijk met de stieren. We zijn uh, sinds kort, uh, na nou, sinds een jaar eigenlijk samengekomen voor de COVID-uitbraak. Ja. En we maken voornamelijk uh, moderne punk en uh, alternatieve rockmuziek. Daar halen we de meeste invloed uit. Ja, um, punk, rock, uh, daar kan ik me iets voorstellen, maar uh, ja, jullie zijn toch van een jongere generatie. Wat, wat, wat is daar nou zo leuk aan, aan punk rock, of, of Ja. ja. Ja, nou, het is veel uh, harde en ruige emotie. Ja. Uh, met uh, een boodschap die je zo breed kan trekken als je maar zelf wil. Mm. En uh, nou, we zien zelf vooral dat uh, vooral indie punk best wel weer een opkomst is. En daar zijn woorden ook het meest door beïnvloed. je ja. uh, met name denken aan. Je ziet die elementen ook wel een indie-rock, zoals Weezer en Denker. Mm -hmm. uh, maar ook aan uh, modernere bands als Pub en uh, Joyce Manor. Ja, uh, want uh, als ik aan punk denk. Want dan denk ik altijd aan uh, gasten die, die toch uh, redelijk maatschappijkritisch... en uh, nog, uh, soms nog wel eens een beetje onaangepast gedrag. Maar dan heb ik het over de punkgroepen uit de jaren zeventig hoor. Uh. Ja, nee, klopt helemaal. Dat is uh, zeker ook waar punk uit is ontstaan. En ja. Het uh, heeft ook zeker uh, meerdere betekenis gekregen door de jaren heen. Uh -huh. En je ziet het nog steeds natuurlijk ook in de moderne Nederlandse punkmuziek... zie je een band als Hang You of zo die ineens weer verschopt. En het is heel mooi om te zien dat ook dat maatschappijkritische nog steeds uh, aanwezig is. Ja. Zijn jullie dat ook? Nee, dat is niet het uh, voornaamste waar wij het voor doen. Wij doen het echt puur voor de... de emoties en de persoonlijke verhalen. Ja. Uh, nou ja, persoonlijke verhalen kunnen toch ook uh, in, in dat opzicht uh, nogal ja, uh, geladen zijn, denk ik. Ja, zeker weten, ja. ja. Even over waar, waar komen jullie ook vandaan eigenlijk? Ja, we komen uit uh, Amsterdam en uh, Utrecht en ons uh, uh -huh. Dus uh, nou, Roel, onze bassist, die woont in Purmerend, ik woon zelf in uh, Amstelveen. Uh -huh. en, uh, Wesley, onze gitarist, die, uh, die zat voorheen in uh, Take No Prisoners en die, uh, die zit in Gouda. En Koen die, uh, die woont in Utrecht, onze drummer. Ja, dus, dus twee uit Noord-Holland. Dus je kan, uh, aanstaande donderdag kan ik jullie gewoon draaien in, uh, in 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Ja, want de meerderheid uh, komt uit Noord-Holland. Ja, Dat lijkt me wel duidelijk. Dus dat uh, is zeker permanent. Uh, dat is, nou ja, het is een goede P3 zit er geloof ik in, uh, in permanent. Dus. Dus wat dat er gaat. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, we hebben het zelf uh, in P60 gehad. Uh, dat, dat is weer in Amstelveen. Dat is, uh, ja. Daar ken ik ook wat mensen. Dus, uh, dus ja, dat is ook een... Uh, ja, dat, ik haal ze altijd, alle twee door elkaar. De ene heet P60 en de andere is P3. Ja, snap ik. Ja. <laughs> maar uh, is het even goed nog? Uh, kun, je, kun je dan nog in tijden van, van deze met uh, wat wij dan op de dinsdagmorgen de buikgriep noemen? Want uh, ik verweiger ik het woord, het zeewoord in de mond te nemen en het helemaal uit te gaan spreken. <laughs> dus uh, is, het, is het nog een beetje te doen? Is het nog vol te houden voor jullie? Nou, het is wel echt heel moeilijk en zeker omdat we zijn ontstaan uh, vlak voordat de corona-uitbraakjaar uh, was. Uh, dus we hebben eigenlijk maar twee, drie optredens uh, in die periode gehad. Ja, het is voor iedere band ontzettend lastig. Ja. Uh, maar wij hebben wel uh, als band besloten, we willen wel gewoon blijven releasen en gewoon onze nummers... Uh laten horen aan de mensen. Omdat we eigenlijk gewoon niet zo lang kunnen wachten tot we weer kunnen optreden. Ja. Dus voor nu blijkt het nog even afwachten. Maar we hopen natuurlijk dat we heel snel weer op het podium kunnen staan. Ja, uh, Lanique, die we hier in het begin van de tweede uur hebben gedraaid... die zegt, nou ja, uh, aan elke nadeel heeft ook een voordeel. Kruivejaans, om het even zo te zeggen. Uh, want ja, als je op een gegeven moment nu produceert... dan uh, sta, je nu niet, uh, sta je straks niet met lege handen op het podium... om uh, even wat, uh, wat, wat dingen nee, naar voren te gooien. En uh, het laat ook heel erg je ontwikkeling uh, zien als band en we willen ook niet een jaar gewoon uh, ja, helemaal stilstaan. Hm. Uh, want je maakt ook een proces door als band en dat is ook uh, ja, heel waardevol. Ja, kun, kun je ook zeggen dat dit uh, wijsheid heeft opgeleverd bij jullie in de band? <laughs> um, ja, nou, ik denk wel dat het ons op een bepaalde manier wel uh, dicht bij elkaar heeft gebracht. Omdat we toch gewoon continu plannen hebben moeten maken. Hm. En, uh, ja, we moeten gewoon continu blijven plannen. Hm. En, uh, en het brengt ook heel erg veel rust met zich mee om gewoon samen uh, ja, de tijd te nemen om gewoon goed te schrijven. Ja. We hebben geen deadlines waar we per zijn en hoeven te werken, dus zo houden we ons ook uh, gewoon scherp. Ja, ja. Uh, en, en waar uh, repeteren jullie? Uh, want uh, met die logistieke, uh, <laughs> ja, hoe noem je dat, uh, met de samenstelling van de groep, kan, ik dat, uh, kan dat wel uh, logistieke problemen met zich uh, meebrengen? Ja, daar zijn de meningen in de band ook wel eens over verdeeld... waar we het beste kunnen repeteren, inderdaad. Ja. <laughs> maar normaal gesproken in Amsterdam, bijvoorbeeld bij Rock Supplies. Maar we hebben ook al in Utrecht bij de Bees gerepeteerd. Uh, dus, dus jullie hebben wel ruimte genoeg om in ieder geval vlieguren te maken... om het even deftig te zeggen. Ja, zeker. Ja, dat hebben we zeker gedaan al. Uh, deze Black Sheep Breakout, is dat een single waar we bij verwachten... dat er nog meer gaat komen van de Flood Lines? Ja, zeker. Er ligt er al eentje klaar. En we hebben nog heel veel nummers klaar liggen die, uh, voor de studio. Hm. Um, dus uh, als je ons zeker in de gaten wil houden, er, komen er meer aan. En uh, mensen kunnen ons vinden op onze Instagram op uh, Insta. of plotlines. En ons nummer kunnen jullie luisteren natuurlijk op onze Spotify. Helemaal goed. Dan gaan we hem ook uh, nu draaien. Hier is uh, de Black Sheep Breakout van de plotline. If you're ever changing lanes I won't refuse to take the blame For your laments I of the night Feel that stone cold luck of your disguise Aim And for, for no, no second day to end before your eyes Without your confidence confident. Those Were The Days gaat over de Lelystraat maar ze hebben het even vertaald in het Engels. Those Days on Lilystraat. Jongens die vol galg en ratten werden ja, gelaten eigenlijk of vol galg en ratten zijn gegroeid. Ego twister. Maar uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen met deze brave knapen uit de buurt van Kerkdriel. Daar komen ze vandaan en daarvoor hoorde je flatlines met de Black Sheep Breakout wat misschien wel de opmaat is naar meer materiaal nou, bij uh, de mensen die van uh, Roy Draait Door uh, hier zijn ingeschakeld uh, naar Alternative FM. Je hebt bij Roy de Smet al uh, Tempest kunnen horen. We gaan hem weer draaien. Required Jacob de Edward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 she sing me the song From the back in the silence of the night Jacob D. Edward, komende donderdag ook uh, telefonisch in de uitzending bij 3 voor 12 Noord-Holland Bloedgolf ga ik niet alleen doen, doe ik samen met Jip Richter, inderdaad de dochter van Wim en uh, we gaan uh, ook uh, Jacob die Edward de, de rode vragen stellen in uh, de uitzending over deze nieuwe single van hem Tempest. En uh, we zijn ook alweer aan het eind van deze herhaling gekomen. Niet helemaal, want uh, Lasset had ik afgelopen donderdag ook gedraaid. En ik zei al, die zou ik niet kunnen draaien. Nou, toch, want ik heb uh, tijd over. Is ook uh, meteen de aanleiding om te zeggen: die komt komende donderdag met een nieuwe single. Tenminste, uh, vrijdag wordt die officieel uh, in, uh, in de streams gepresenteerd. En wij mogen hem dan al donderdagavond draaien. Nomad heet die nieuwe single. Maar we doen het nog even met een wat oudere van haar. Woven is de afsluiter van deze Alternative de VM op deze maandagavond. De herhaling van afgelopen donderdagavond. Met telefoongesprekken dit keer. Spreek je morgen tussen 10 en 12 in Kandig Joe. Er is tethered to your thoughts were so woven in we're so woven into each so woven into each so woven into each other we're so woven into each so woven into each so woven into each other